9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Ja, Ierland-Kroatië. Willen we toch even van Andy weten of die erin ging? Nee, Andrews schoot hem in de muur. Dus na een klein kwartier spelen. Ierland 0, Kroatië 1. Moet u binnenkort naar Brussel? Doe het niet. Maar eerst het nieuws met Gert Kluk.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 De finale op Roland Garros tussen de Servier Novak Djokovic en de Spanjaard Ravel Nadal wordt morgen uitgespeeld. De aanhoudende regen in Parijs maakt het onmogelijk dat er vanavond nog wordt getennist. Titelverdediger Nadal leidt met 6-4, 6-3, 2-6 en 1-2. Het weer vannacht neemt de bewolking toe en trekt de gebied met regen het land binnen. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Morgen bewolking van tijd tot tijd regen. In de middag buien waarbij ook onweer mogelijk is.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Naast Ierland, Kroatië en de Grand Prix Formule 1 van Canada. Onze vrienden van de avond en de vriendinnen van de avond. Margit Mark van Hintem en Matthijs Bouwman. Twitter ons met de hashtag R1 Sportzomer. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Met Robert Meijer en Deborah Plekkenhorst. Ierland, Kroatië en die houdt 1-0 voor de Kroaten na 18 minuten spelen. Ja, dat is een aardige ploeg hoor. Het zijn dan niet de bekendste namen. Maar Ivan Rakitic kennen we waarschijnlijk wel van Sevilla. Uh, Jelavic, Everton. Uh, heel goed seizoen achter de rug. Werd uh, bijvoorbeeld een keer Player of the Month in Engeland. Elf doelpunten, topscorer van Engeland. Uh, heeft overigens ook in België gespeeld bij Zulte Wagen, maar dat terzijde. Uh, de Kroaten dus 1-0 voor via Mandzukic.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 En uh, wordt binnengekopt door de Ier. Dat doet hij uh, goed, St. Ledger. En uh, een knappe goal, hoor. En de Ieren, uh, hartstikke leuk uh, volk daar op de tribune. Hebben het enorm naar hun zin. Zoenen de camera's. En ook de dames hebben het uh, bijzonder naar hun zin. Het groen en wit op de tribune. Omdat St. Ledger... Van Leicester City in de tweede divisie, dus dus de op één hoogste divisie van Engeland spelend. De bal binnenkomt. Komt goed achter zijn man vandaan. En uh, kan die uh, vrije trap uh, binnenwerken. Verrassend toch wel dat uh, St. Ledger die uh, dat doet uh, vlak uh, voor verdediger uh, Corluca. Van de Spurs overigens. Uh, die bal kan binnenkoppen. Uh, Het is 1-1. Doelpuntenmaker Sean St. Ledger. Mark. Maak van op zit hier met een glimlach op zijn gezicht. Ja, ik vind het uh, fantastisch. <laughs> ja, ja. Lekker, lekker neutraal ook. Ja, nou ja, ik, ja. <laughs> als, je zegt, uh, als je kijkt naar het voetbal, dan, dan is het niet zo moeilijk natuurlijk. Kies je voor Kroatië, maar dit is toch geweldig. joh. Ja, die, die Ieren ja. die dan uh, ook nog uh, 1 nee maken, prachtig. Het is typisch Ierse goal ook, vind je? Ja, op, op, gebaseerd op karakter ja. inderdaad. En ja. die laat zich verrassen wat het natuurlijk niet mag. Ja. Uh, gelukkig regent het ook nog. Dus de ja, past erbij. Ja. Uh, in Canada wordt gewoon keihard doorgereden. Ronald van Dam, Formule 1. Ja, behalve door uh, Michael Schumacher. Toch die niet? Uh, <tie> Ja, helaas. Zijn uh, zesde uitval beurt alweer dit seizoen in acht races. Dit keer is een uh, beweegbare achtervleugel. Die kunnen de coureurs zeg maar, openklappen als ze vlak achter een, uh, een uh, andere coureur zitten... die ze willen inhalen. Dat mogen ze dan uh, één keer per rondje doen op een bepaald gedeelte van het circuit. En die, uh, ja, die wilde niet meer dicht. En dus oh. hebben ze de auto maar uh, de garage ingehaald... en uh, gaan Schumacher uh, in ieder geval niet in de punten uh, eindigen. Vooraan nog altijd Lewis Hamilton heeft een voorsprong van 3,1 seconden op Fernando Alonso, die op zijn beurt weer wordt achtervolgd door Sebastian Vettel. Stel dat Hamilton, hij moet nog 21 rondjes van de 70, deze race gaat winnen in zijn McLaren. Dan is hij de zevende winnaar alweer in zeven races. Zevende verschillende winnaar, moet ik zeggen. Ja, en zo sensationeel is het seizoen 2012 in de Formule 1. Hij staat op dit moment op de vierde plaats, Hamilton. heeft deze Grand Prix al twee keer gewonnen in zijn carrière, in 2007 en 2010. En uh, zouden ze in ieder geval weer een sprongetje kunnen maken voorbij Vettel en Webber in de strijd om het uh, kampioenschap. Maar goed, zover is het toch niet. Op de vierde plaats rijdt Mark Webber voor Romain Grosjean. En dan Massa op de zesde positie met zijn Ferrari. Doet hij toch nog aardig. Dan Rosberg. En dan de twee coureurs die maar één keer zullen stoppen vandaag. Dat zijn Sergio Perez met de Sauber en Kimi Rajkode met de Lotus Renault. 49 ronden gehad van de 70 in totaal. Koploper in de race. En de man die misschien wel gaat winnen is Lewis Hamilton met zijn McLaren. Ja, nog 21 te gaan. Dus Ronald van Dam blijft het volgen. Automobilisten die naar Brussel willen reizen, krijgen het advies deze zomer het openbaar vervoer te gebruiken. Vanaf vanavond worden twee belangrijke verkeerstunnels namelijk afgesloten voor werkzaamheden. Erwin De Hart van de ANWB, goedenavond. Wat gaan ze doen in Goeiedag. Brussel? Ja, Goedenavond. Uh, in Brussel uh, worden twee tunnels vernieuwd. Het is pal in het hart van, uh, van Brussel. Het gaat om de Wettunnel en de Jubelparktunnel... Dat is, uh, die worden in de richting van het centrum uh, gaan niet dicht voor werkzaamheden. De tunnels zijn dringend aan onderhoud toe. Uh, wordt er wordt ook flink gewerkt daar vanwege de uitbreiding van het lokaal treinstation. Uh -huh. Dus uh, we verwachten heel veel files de komende drie maanden. Dus tot 15 september gaat het namelijk. Drie, maanden, drie maanden gaat het duren. En, en is er nog een piek in te verwachten ja, rond de vakantietijd, denk ik? Nou, het is uh, met name dus uh, voor Brussel Centrum bedoeld, de, de, deze waarschuwing. Het is niet voor het verkeer dat onderweg is naar vakantie, maar het zijn echt de mensen die een dag in Brussel willen of, uh, of moeten doen. Die komen echt grijp in de fiets te staan, zeker de eerste week, uh, dus vanaf, uh, vanaf morgen eigenlijk. Ja. Morgen wordt het een drukke dag. Uh, veel Brusselaars zelf, die, die zullen nog niet gewend zijn aan de omleidingen bovengrond, die, uh, die zijn georganiseerd. En daardoor zal het, uh, ja, ja, ik heb het op aan het woord chaos gelezen, het zou best wel eens uh, sprake van kunnen zijn. Ja, wellicht ook wat ongelukken gekozen aan het begin van een vakantieperiode. Ja, er worden uh, heel vaak worden grote werkzaamheden juist in de vakantie uh, gepland. Omdat het dan toch uh, dagelijks weer toch altijd voor de meeste druk gezorgd. Maar uh, in één keer twee, dat is wel uh, afboom. Ja, blijkbaar is het heel, heel erg dringend. En erbij uh, komt ook dat uh, een lokaal station in Brussel heel erg uitgebreid is. Ja. Uh, ze denken tegenwoordig, laten we het allemaal maar meteen doen. Dan is de pijn misschien even heel hevig, maar uh, snel voorbij. Hebben ze bouwvakken in België? Daar ben ik eigenlijk niet van op de hoogte. Maar ik, ik, ik neem aan wel wel. Ja, dat, dan zou je weer wel kunnen concluderen dat er zat ongelukkig gekozen is natuurlijk. Ja, maar het zal... Het als zullen, alles stil is, ligt, dan... ja. dan ja, ja. zullen we heus wel goede redenen hebben. Ik, uh, ik, ja, ik zou wel willen zeggen, als je de komende maanden niet met de auto naar Brussel hoeft, dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap, pak dan het openbaar vervoer. Dat is natuurlijk met de trein hartstikke stuk handig. Dan kom je midden in Brussel uit. Het is dus echt bedoeld voor mensen die naar het centrum van Brussel moeten, deze waarschuwing. Even opletten dus wie een dagje weg wil. Erwin Hart van de ANWB, hartelijk dank. Graag gedaan. my dog Volgens een key of life, weet je nog? I wish van Stevie Wonder. En die houtkamp, kijkt nog altijd naar Ierland, Kroatië. En met heel veel genoegen, want het is een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Als je andere wedstrijden hebt gezien, ik zal niet uh, teruggrijpen op uh, ploegen die bijvoorbeeld in Torane spelen, maar als ik zie de inzet en het. De, de passie waarmee de Ieren spelen. Beperkte voetballers. Maar zeer leuk om naar te kijken. Dan een mooie gelijkmaker scoren. Want het is 1-1. Nadat na drie minuten via Mandzukic. de Kroaten al op 1-0 kwamen. was het uh, Saint-Ledger die uh, de gelijkmaker scoorde. Prachtige naam over een Saint-Sean Saint-Ledger. Het is uh, balbezit weer voor de Ieren. En uh, die proberen het uh, leuk te doen. Ja, ik ben alleen benieuwd. Het is een hele oude ploeg. Met veel spelers boven de 30. Uh, Damien Duff, 33. Uh, uh, ik zei het al, Shea Given 36, John O'Shea, ex-Manchester United, daar kennen we hem nog van. die spelen bij Aston Villa, uh, of uh, bij Sunderland is uh, 31, Richard Dunn, die niet meer zo dun is trouwens. Die uh, is al 32, speelt bij Aston Villa. Uh, ja, dat zijn mensen die het uh, misschien met dit hoge tempo, want het tempo is enorm hoog in deze wedstrijd, het moeilijk gaan krijgen in de tweede helft. In de stromende regen, waar Björn Kuipers dus de scheidsrechter is en nu een vrije trap geeft aan de Ieren. En dat is ongeveer een meter of vier van de plek waar de vrije trap uh, was toen de gelijkmaker uh, kwam. Gaat uh, Björk Kuipers even de speler bij zijn groepen. Heeft nog geen gele kaarten gegeven. Houdt het goed in de klauw. Belangrijke wedstrijd natuurlijk voor de 39-jarige Olden Zaler, de supermarkteigenaar. Want uh, ja, op dit soort wedstrijden wordt gekeken of jij... Samen met die andere twaalf, uh, wie er doorgaat naar de volgende ronde, om het zo maar te zeggen. Het is uh, goed gezien. Het was een klein duwtje van uh, Corluca. En dus een vrije trap vanaf de linkerkant. En natuurlijk is die St. ledger weer mee naar voren. Uh, nu zullen ze hem wat beter in de gaten houden. Alhoewel, hij kwam er gewoon goed achter vandaan uh, bij die goal. Uh, Robby Keane uh, maakt het een beetje moeilijk. door, maakt het een beetje moeilijk. Bal gaat bij de tweede paal. Net langs het doel van uh, keeper. Pleticosa, ik zei het al, ik zit te genieten. Het is een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. De leukste wedstrijd misschien wel tot nu toe. Ierland, Kroatië. Hadden we niet verwacht, maar toch 1-1. Andy? Ja. Kuipers fluit goed, maar het valt ons wel een beetje op dat zijn shirt eruit ziet... alsof ze een uh, witte was met een zwarte sok zo'n beetje uh, is meegegaan in de trommel. Ja. Nou heb ik toevallig <laughs> verstand van, uh, Wassen. Uh, het is inderdaad niet om aan te zien. Het is verschrikkelijk. Dat uh, diep grijs, ik uh, zou het dragen als, uh, als ik naar een begrafenis moet. Nou, ja. dat dat jou dan <laughs> weer moet opvallen, dat vind ik dan wel weer mooi. Goed, we gaan naar de Formule 1. Ik ben benieuwd of de pitstop van Alonso al is geweest. Haran van Dam. Uh, nee, die uh, moet uh, nog binnen gaan komen voor zijn tweede pitstop. Uh, de, de man uit Engeland, Lewis Hamilton, heeft het al wel gedaan. Altijd een beetje een uh, moeilijke stop, hoor. Want uh, de, de man die uh, verantwoordelijk was voor de uh, wiel rechtsachter... met zijn wielgun, kreeg hem uh, er niet lekker op. Om het zomaar eens uh, te zeggen. En hij dat toch uh, zo'n 1,3 seconden. Dus hij zal nu alles op alles moeten zetten, zetten Hamilton... om het gaatje naar Alonso weer kleiner te maken... zodat hij. Zometeen als Alonso binnen is geweest, in ieder geval weer voor de Spanjaard zit. Op de tweede plaats op dit moment nog Sebastian Vettel. Hamilton ligt dus derde, maar die heeft al twee stops gemaakt. Romain Grosjean op de vierde plaats, de Franse coureur van Lotus. Philippe Massa vijfde, Rosberg zesde, Perez zevende en Mark Webber... die ook al twee keer is binnen geweest naar Australië met zijn Red Bull nu op de achtste plaats voor Kimi Raikonen. Had misschien er ook wel wat meer van verwacht. Ja, het is niet de Grand Prix van Canada van vorig jaar of uit het verleden. We hebben hier echt... Hele, hele knolsgekke races gezien op het circuit. Gilles de Villeneuve genoemd naar de Canadees die in 1978 de allereerste Grand Prix van Canada op deze baan. Hier in het Hilden Notre Dame, midden in de rivier die dwars door Montreal stroomt won. En die vier jaar later verongelukte jammerlijk ja. op zolder in zijn verraaien. Maar nog altijd een hele grote is in de geschiedenis van de Canadese sport. Ja, wie treedt er in zijn voetsporen? Wordt het Alonso, wordt het Hamilton of misschien toch nog wel Vettel? Nog 14 rondjes van dit totaal 70 hier in Canada. Nog altijd bij ons aan uh, tafel. Analyst Mark van Hintem, oud-hockeyster, marje en econoom Matthijs Bouwman. Um, Matthijs, uh, ik, ik ga even terug naar Spanje. Hebben natuurlijk al gespeeld. We zitten hier naar Ierland-Kroatië te kijken. Maar uh, Spanje mocht al wat eerder aantreden, speelde uh, gelijk tegen Italië. Um, Spanje. He, ik maak het toch even een teruggetje zo. <laughs> ja. uh, de Spaanse banken in nood, want uh, daar wil ik naartoe... die kunnen sinds gisteren aankloppen bij dat uh, Europese noodfonds voor leningen. 100 miljard euro maximaal is er beschikbaar gesteld door de Europese landen. Um, ja, na Italië, uh, Griekenland, Portugal... Hè, dat, Italië uh, nog niet gelukken. Nee, Italië nog Ierland, niet. De staatsobligaties ja. moet ik zeggen. Griekenland, Portugal, Ierland die ja. natuurlijk al hebben aangeklopt. Is dat dan de, de zoveelste? Nog, nog niet. Nou, ja, nog maar, niet, ja, inderdaad. Want welke ja. kant gaat het op? Is dat bevol kan dat de volgende zijn? Ja, vorig jaar maakte ons... heel zorg om Italië en niet zozeer om Spanje. Omdat Italië een veel hogere schuld heeft... staatsschuld heeft, de overheid, als, uh, als Spanje. Um, inmiddels heeft de Europese Centrale Bank... wat maatregelen genomen... met die extra duizend miljard euro die erin is gepompt. Waardoor het voor, uh, voor landen met hele hoge staatsschuld... wat minder uh, nijpend is geworden, wat minder acuut. Maar Spanje die had, die heeft niet zo'n hoge staats, staatsschuld. Maar wel een, uh, een, een heel veel slechte leningen bij de banken. Die hebben uitgeleend aan die vastgoedbubbel, aan die huizenbubbel. En die krijgen nu hun geld niet terug... Dus de banken dreigden daar om te vallen en dreigden de overheid mee te slepen. En ja, uiteindelijk dan ook de rest van Europa. Dus dat was best wel spannend. Maar nu, nu speelt Spanje dus meer dan Italië. Ja, en vooral daar is dan die 100 miljard die er in één keer uh, aankomt. Is het genoeg? Nou, het is niet in één keer. Het is ook, het is, alle details moeten nog, uh, nog naar buiten komen. Uh, het het Internationaal Monetair Fonds heeft, uh, heeft uh, vorige week berekend... hoeveel de Spa Spaanse banken in elk geval nodig hebben. 40, hè? Ja, dat was dus 36 miljard kwam dat op uit. En uh, nou, dan is dit drie keer zoveel ongeveer. En Dus ze zullen niet meteen zeggen, doe morgen maar die 100 miljard. Het is ook weer bedoeld om, een, om te laten zien dat we in elk geval bereid zijn om ruim voldoende te geven. Dat niet weer iemand kan denken van, nou, ik ga eens een beetje speculeren dat het weer te weinig is. En wat is het effect van dat gebaar? Nou, voor de, voor de Spaanse banken is het denk ik wel heel belangrijk. Want die, die kunnen eigenlijk niet meer, voor de, vooral de, de, de binnenlandse banken... Je kunnen paar... die omvallen? Nou, nee, die kunnen... Ja, die, die konden niet meer genationaliseerd worden. Dat was eigenlijk het probleem. Zeg maar de oplossing die je hebt, die ook al niet leuk is voor banken die heel slecht zijn... is dat je ze nationaliseert. Zoals wij met ABN AMRO hebben gedaan. Maar dan moet je wel een overheid hebben die nog dat geld kan lenen om dat te doen. De Ieren hebben eerder, eerder gemerkt dat dat op een gegeven moment ophoudt. Ierland heeft dezelfde situatie gehad in Spanje. Die zijn hun banken gaan redden. En toen bleek dat ze zelf ook opeens failliet waren daardoor. Nou, in Spaans, Spanje wil dat experiment niet aan. Dus de Spaanse banken zijn nu... Uh, het is nu mogelijk voor de Spaanse overheid... om met een reddingsfonds de Spaanse banken overeind te houden. Zij mogen zelf bepalen aan wie ze dat gaan geven. Ja, het, het geld gaat dus wel naar de Spaanse overheid. Dat wilden de Spanjaarden eigenlijk vermijden. Die wilden liever van geef dat Europese geld maar direct aan onze banken. En dan komen wij niet heel onder, onder curatelen te staan. Nee, het gaat wel naar de Spaanse overheid. Die stopt dat in een soort supernoodfonds voor de banken, wat al bestaat. En daarmee kunnen op korte termijn dan die banken geherkapitaliseerd worden. Zoals dat maar heet. die banken, is, is toch de, gewoon, vind ik, is gewoon maffia. Vind je dat niet of niet? Is het ja, ja, het zou in ieder geval niet gewoon... De banken hebben ons uh, behoorlijk... Uh, Voor de gek gehouden, ja. Ja, maar ze hebben ons ook behoorlijk klem. Want de banken zijn zo groot geworden... dat we wel kunnen zeggen, we zijn heel boos op jullie. En we kunnen ook wel zeggen, we zouden jullie heel graag, graag straffen. En ga maar failliet. En dat kun je allemaal roepen. Maar op het laatste moment, als je puur rationeel kijkt... wat nou in ons voordeel is om een bank failliet te laten gaan... of een, de slechterik te redden dan blijkt elke keer dat je beter betere slechterik maar een beetje kunt helpen. Want anders ga je er zelf ook onder. Andere. Maar op basis waarvan zeg je dit? Uh... Nou, omdat ik vind dat, dat dat blijkt dat ons kapitalistisch systeem gebaseerd is op hebberigheid. En die hebberigheid die zit hem vooral bij de banken. En als je de bank nodig hebt, ja, dan zijn ze er niet. Hm. Hè? Uh, ja. En uh, ze zijn er wel als de kippen bij om de mensen geld afhandig te, uh, te maken. Maar, maar, maar, maar begint die hebberigheid niet in eerste instantie bij de mensen die naar de bank gaan om het te gaan lenen? Om daar hebben we spulletjes nee, van te want, uh, En nog Nee, want die keer, mogelijkheden die zijn geboden door de banken. Ja. Die zijn geboden. Je hebt wel een punt als je kijkt naar het internationale bankwezen. Dat daar de afgelopen twaalf jaar hele slechte en, en rare dingen zijn gebeurd. Ja. Als je puur kijkt naar die Spaanse problemen. Dan zijn het juist de gewone bankjes. Zeg maar de gewone kleine spaarbankjes. Die helemaal vervlochten zijn daar met de politiek. Um, de, de, de, de wethouder en de burgemeester. Die ook vaak de baas zijn van het lokale voetbalclub die bepalen dat de Spaanse bankjes moeten lenen. Dus dat is eigenlijk geen commerciële overweging meer. En daardoor is er veel te veel en veel te lang geld uitgeleend aan bouwprojecten. Want hoe zit die uh, de constructie zo'n beetje in elkaar... als je dat een beetje gaat ontvlechten? Hoe we hoeven het nu gaan aanpakken? Nou, hoe, hoe bijvoorbeeld die Spaanse banken? Want het zijn dan vooral die kleintjes ja. die, die in de problemen zijn gekomen. Hoe, hoe zijn ze tot inderdaad in deze situatie gekomen oh ja, dat, dat, zijn, dat zijn de kagas. Dat zijn een soort spaarbankjes die in Nederland al niet meer bestaan. Die zijn in Nederland allemaal opgegaan in... In, uh, nou, uiteindelijk in SNS bijvoorbeeld, he, al die bondspaarbanken. In Duitsland heb je ze ook nog, de Landesbanken. Zijn ja. ook banken die vervlochten zijn met de, met de regio. En ook die banken doen het heel slecht. Want je moet, je, banken doen zijn slecht, want ze zijn veel commercieel. Maar je ziet ook wat de gevolgen zijn als banken niet commercieel zijn, maar om politieke redenen geld blijven uitlenen. Uh, en dan krijg je ook zeebellen op de vastgoedmarkt en hele slechte leningen. Ja. Met het idee: uiteindelijk redde de overheid ons wel. Maar er zit iets raars in wat jij net vertelt. Want uh, ik snap wel dat er heel veel geld beschikbaar wordt gesteld uh, om die banken te redden. Maar dat geld gaat dan naar een groep mensen dat heel erg slecht is in het beheren van geld. En die moeten dan dat geld beheren. Namelijk de Spaanse overheid. Ja, nou, dat, ja dat is nou goed. We gaan ook meekijken. Het is altijd een dat is wie, zijn altijd we? Wie, zijn, wie zijn we? Ja, Europa. Oh. dus wij de geldschieters. Ik, ik, ik dacht al hoe ver gaat je invloed. Ja. Maar... Nee nee nee. Ja de ve, de soort. Ja, met ja. Ve, en met, we het met, met ve, bedoel ik eigenlijk van niet mezelf. Maar, maar ze maar, moeten toch zeg maar, elke stap verklaren nu. Ja dit, dit, het, kijk Spanje komt onder een, op zich onder een soort licht regime te ja. vallen. Je hebt het regime Griekenland waarbij uh, nou zegt van wij alle bonnetjes via Brussel voortaan. Dus dat daar is Ierland ook aan. Waarvan van te hopen dat het uh, blijft staan? over. Nou, dat is ook nog heel moeilijk natuurlijk. Ja. Ierland, Griekenland heeft zijn eigen, zijn eigen dynamiek. Maar dat is zeggen. ook direct een noodsteun aan een staat. Precies. Niet zozeer aan de bank. En, aan Spanje wordt het ook gegeven aan de staat. Maar sinds, en dat is wel belangrijk... want nu worden de Ieren namelijk allemaal heel boos op dit moment. Die zeggen van, wij moeten, we hebben veel strengere eisen gekregen... toen we geld lenen dan uh, Spanje nu. Ja, 3 procent hoor je dan overal natuurlijk. Ja, maar ook gewoon onder curatelen. En Spanje komt niet onder curatelen te staan. Maar dat is expres vorig jaar in juli. Is dat afgesproken door de Europese... Nee, tijdens zo'n top der toppen is afgesproken dat we, moeten, we hebben nog iets, in, iets tussenin nodig. Het kan niet meteen zijn dat je een heel land onder curatele moet plaatsen. Je moet iets hebben als er nou een probleem met de banken ligt... Leen je geld uit aan de banken via de overheid. Maar dan heeft het niet zoveel zin om meteen het ministerie van Financiën te kapen van dat land. en alle bonnetjes te gaan controleren. Je moet dan die banken blijven controleren. Nou, en dat zijn ze ook van plan te doen, dat beloven ze. Ze mogen nu ook in die banken de Europese uh, autoriteiten. en gaan kijken of dat allemaal goed loopt. Maar zou het niet beter zijn om de hele mentaliteit van een land te proberen te veranderen? Want je weet gewoon dat er landen zijn, vooral rond de Middellandse Zee, Griekenland met name waarin de mentaliteit zo verziekt is dat mensen gewoon uh, blijvend uh, uh, belasting ontduiken. Ja. En dat gaan wij niet zomaar veranderen. Nee, nee maar je hebt helemaal gelijk. En dat, dat is ook wel. Dat is allemaal onderdeel dus van, hè, in het mooiste geval, onderdeel van al die eisen die worden opgelegd bij het verschaffen van zo'n lening. Wij kunnen heel hard roepen, je moet veranderen. Hè? Alleen we hebben geen enkel hefboom om dat voor elkaar te krijgen. Het mooie juist van die leningen, hoe vervelend het ook is dat ze ze moeten geven, is dat we voor het eerst kunnen zeggen, dit en dit en dit, en morgen moet het klaar zijn. Ja, dus je hebt op zich wel meer macht gekregen over die landen... om hun mentaliteit te veranderen. En langzamerhand beginnen ze door te krijgen dat er iets moet veranderen. De lonen in Griekenland zijn al 20% gedaald. Nou, nu moeten ze dus nog even belasting gaan betalen, inderdaad. Maar Spanje valt nu wel onder wat lichte reizen. Dat denk ja. ik. Dat doen ze dus hartstikke slim. Door lekker even te wachten. En nu dan alsnog dat geld te, te accepteren. Ja, nee, dat, Want dat is ook nog zo mooi woord: accepteren. We accepteren het zo van ja. ja dat is de ik grap. Zeg, he. wat er, eigenlijk gebeurt, er is eigenlijk hoor. niks gebeurd gisteravond. Het is een groot grote belangrijk moment. Maar als je puur kijkt. Spanje gaat gebruik maken, waarschijnlijk. Van een fonds met een bepaald bedrag. Wat we nog niet weten uiteindelijk. He, we weten het alleen met maximum. Wat er al lag. Om dit soort zaken op te lossen. Dus eigenlijk is er helemaal niks besloten. Het enige wat besloten is, is dat de Spanjaarden besloten hebben om dat aan te vragen en er gebruik van te maken. Ja. Maar ook tegen regels die we mm. nog niet weten. Nou, dit, een deel wel. We, weten, we hebben ze op papier staan. Alleen we weten we niet hoe ze, hoe ze in de praktijk mm. gaan, gaan werken. Het is, het is elke keer weer het. We hebben geen handboek hiervoor. Het wordt geschreven terwijl we gaan. Die Spaanse premier hè, Rajoy, of die. De Spaanse ja. premier uh, Rajoy, die heeft gezegd dat het uh, de, de, de, een overwinning is voor de euro. Ja. Hoe moeten we dat. Uh... Nou ja, ja, de euro uiteindelijk is natuurlijk een, een, een half afproject of een half niet afproject. We zijn eraan begonnen, op het moment zonder, zonder alle, alle fundamenten goed te hebben. En um, een van de fundamenten die horen bij een goed werkende monetaire unie... zoals die van Amerika bijvoorbeeld, waar ze met veel staten een dollar hebben... is dat je toezicht houdt op elkaars banken. Dat banken die Europees zijn of Amerikaans... dat die niet vanuit landsoogpunt... Kunnen worden beschouwd, maar ja. nou, dit is wel wat dat betreft een stapje, een fundamenteel stapje. Ook weer banken, Europese banken, worden ook een Europees probleem. Vervelend hè, dat het dat wij aan deze kant van de lijn zitten, natuurlijk, want wij gaan hier ook weer wat voor betalen, of in elk geval onze kredietwaardigheid inzetten. Hoeveel gaan wij betalen? Nou, ja, dat is niet duidelijk. Maar stel je voor dat die 100 miljard uit het noodfonds op tafel komt. Dan moet je kijken hoe dat noodfonds gevuld wordt op dit moment. Als het het oude noodfonds is, dat tijdelijke noodfonds... dat wordt gevuld door gewoon geld te lenen op de kapitaalmarkt... van zeg maar Japanse pensioenfondsen. Maar die doen dat, die, die lenen dat geld uit aan het noodfonds... omdat wij garant staan. Dus het kost ons eigenlijk niet direct een euro... maar wij staan wel voor 6% van de lening garant. Ja. Dus als het helemaal misgaat... en Spanje besluit nooit meer iets terug te betalen... wat eerlijk gezegd onwaarschijnlijk is... maar dan moeten wij... Uh, 6% van die maximaal 100 miljard. Dus dat is maximaal 6 miljard. Uh, zijn, staan wij borg voor. Ja. Rut Rutte heeft vanmorgen gezegd dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Alles uh, alles geen, komt terug. Er komen geen. Ja, alles komt terug. Ja, eerst, ja, ja, als, de als de politicus zegt dat je geen zorgen zorg, zorg, moet gaan. Ja, maken. Dan, ja, dan, dan moet je, je, je juist zorgen maken. maken. Ja. Ja. Precies, die maar, maar we blijven positief, want ja, ja. dat is toch wel een beetje de insteek ook. Um, um, Zullen we een uitstapje maken naar? Uh, ja, ik wil die mooie geluiden van die auto's even horen. Kom maar Rens. Ja, kijk. Even je mond houden, Ronald. Oh, heerlijk. Daar mag jij. Ja, een Ferrari-motor en een Mercedes-motor... en een schitterend gevecht tussen Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Hamilton heeft twee pitstops gemaakt. Ging er eigenlijk wel een beetje vanuit dat uh, Alonso dat ook zou doen... maar die gaat gewoon door op een setje banden dat, uh, ja, dat behoorlijk versleten is... want hij kwam al in de twintigste ronde binnen. Hij Heeft dus nu uh, bijna vijftig ronden op die tweede set gereden... Maar, uh, Zoals het zo mooi heet is nu een sitting duck voor Lewis Hamilton. Oftewel een uh, eend die je makkelijk afschiet. En dan betekent dat Lewis Hamilton toch weer de leiding heeft heroverd op Fernando Alonso. En op weg gaat nu, want uh, de weg is vrij naar de zege in de grote prijs van Canada. Eerst pakte hij al uh, Sebastian Vettel, die hem ook niet meer achter zich kon houden. Die volgens mij net nog, uh, nog binnen is geweest voor zijn tweede stop. Maar het is dus uh, Lewis Hamilton die hier zijn slag uh, slaat en uh, met een mooie twee-stop strategie Alonso verschouwt. moeten nog een paar rondjes in Canada en dan weten we zeker of Lewis Hamilton de zevende winnaar is in dit prille Formule 1-seizoen. En we gaan richting het einde bij de eerste helft. van Ierland tegen Kroatië in die houtkamp. Ja, het is uh, spannend. 1-1 stand met uh, balbezit voor de Kroaten. Via Pirisic twee keer Shake Given onder vuur genomen. En nu uh, proberen ze het weer. Maar is het uh, even inhouden geblazen voor Rakitic. Die de bal breed geeft. Modric heeft de bal naar de buitenkant gespeeld. De bal wordt uh, tegen een uh, Ira geschopt. In dit geval Steven Ward van de Wolves. En het levert een hoekschop op voor de Kroaten. 1-1 de stand. Dus we zitten in de slotfase van de eerste helft. Nog even de hoekschop meenemen, want dat zijn altijd gevaarlijke momenten. Wordt altijd gezegd dat er veel gescoord wordt uit stilstaande momenten. Het doelpunt van de Ieren was het eerste doelpunt uit een standaard situatie. Hier komt de hoekschop voor het doel. De bal wordt weggekopt door de Ieren, wordt opgevangen door Modric. Die haalt hem even achter de mee langs. Schiet dan met links, maar schiet hem in. Bij veel mensen komt de bal toch nog voor, doel voeten van een Kroaat en die scoort. En het is Jelavic, die scoort. Nikica Jelavic, je kijkt nog even richting, scheidsrechter Kuipers of het buitenspel was. Maar nee, het is geen buitenspel, het is 2-1 voor Kroatië. Jelavic, speler van Everton, scoorde elf keer in de Premier League afgelopen seizoen. En deed het dus heel erg goed voor die andere ploeg uit Liverpool. Scoort voor Kroatië. Op slag van rust is het 2-1. Nog even kijken, het schot. Uh, ja, dat is toch wel uh, uiteindelijk buitenspel. Want op het moment dat er geschoten wordt, staat Jelovic buitenspel. En uh, dat wordt uh, niet... Ja, de bal gaat dan wel via een paar ieren. En hij wordt via een ier naar Jelovic gespeeld. Er wordt wel hevig uh, uh, met de hand omhoog uh, gewezen richting Jelovic... dat hij buitenspel zou staan. Ik denk ook omdat hij op het moment van schieten buitenspel staat... en daarna aan het spel meteen... Mail... Meedoet, dat het een uh, buitenspeldoep uh, is geworden en dat Kuipers had moeten fluiten. Maar goed, gebeurt niet. 2-1. Kroatië leidt tegen Ierland. Mark van Intem, jij ja, twijfelde? Nee, het is Bu buitenspel. Spel, ja, het is, het is buitenspel. Is het? Hij maakt gebruik van, uh, van de situatie, dus het is buitenspel. Ja, einde toernooi Björn Kuipers. Ja, dan uh, kan hij er lelijke oh, shit mee naar huis nemen. dat kan het gaan, <laughs> natuurlijk. Goed, het is uh, half tien geweest inmiddels. Gert Kluk met de headlines. Het is Radio 1.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 van Everton. Maar dat terzijde... het doelpunt dat niet goedgekeurd mogen worden... door Björn Kuipers. En waarschijnlijk zal dat dus... ook consequenties hebben... Voor de rest van het uh, toernooi. Maar ja, dat weet je maar nooit. Uh, balbezit voor de Ieren. Nee, voor de Kroaten. We zitten in de extra tijd van de eerste helft. Een minuutje zal erbij komen. Als de Serena de bal niet onder controle krijgt. En er een overtreding wordt gemaakt door een Ier. Niet zeuren op een gele kaart. Dat uh, doen ze wel. De Ieren. Het is, uh, even kijken. Uh, Darius Serena die uh, zeurt. En uh, het lukt hem ook nog. Want Keith Andrews krijgt een uh, gele kaart. De Ierse uh, uh, een vrije schoppenspecialist. Op uh, slag van rust. Hij speelt bij West Bromwich Albion. Hij, maakt inderdaad, hij zet zijn sliding te laat in. Ge geeft de... Uh... Of krijgt terecht de gele kaart van uh, Björn Kuipers? Keith Andrews, de eerste man met de gele kaart in uh, deze wedstrijd. We zitten in extra tijd. Uh, hij moet nog even opgelapt worden. En hij is uh, Mansukic, de maker van het eerste doelpunt voor Kroatië. Na drie minuten al scoorde hij met het hoofd. St. Ledger scoorde de gelijkmaker na 19 minuten. En zojuist een paar minuutjes geleden was het het doelpunt uh, van. De Ieren, ja, ik, ik twijfel nog steeds over wel of geen buitenspel, hoor. Omdat de Ier uh, zelf de bal richting uh, Jelavic uh, speelt. Maar goed, het is uh, 2-1 voor de Kroaten. Laten we maar vanuitgaan dat dat de ruststad is. Ja, en uh, opmerkelijk genoeg, uh, kijk even naar Mark van Hint. Je ziet, hij, de doelpunten worden in het stadion herhaald. Ja, klopt. Dit is een doelpunt dat goedgekeurd wordt. Dus als het buitenspel is, dan ziet het hele stadion dat het buitenspel is. Nee, ja, klopt. Ja, dat is eigenlijk iets wat uh, verboden zou uh, zijn, hè. Maar ja. hier wordt het gewoon... Uh, ja afgedraaid ja. en staan. In Duitsland ook een paar keer uh, bij de hand gehad. Dat ja. ja. is het toch eigenlijk van de zotte. Bij hoek heb je dan gewoon een elektronische waarneming. Ja. En nou, Zij hebben al vier uh, lijnrechters staan die het zouden moeten zien. Maar ja. bij ons kan je dan gewoon navragen. En dan kan je terugkijken. En ja. dan wordt die beslissing genomen. Ja. Dat is zoveel logischer. Ja, heel erg logisch. Die discussie gaan All we nu right. gaan we misschien laten voeren. Maar nu niet. Want we gaan even naar Ronald van Dam. Nog twee rondjes. Ja, in de Formule 1 kijken ze ook wel eens iets terug, hoor. Op beelden als ze denken: hé, uh, hey, was het wel geoorloofd wat er uh, gebeurde? Wat wel geoorloofd was, was de inhaalmanoeuvre van Sergio Perez bij Fernando Alonso. Ja, Alonso's banden zijn helemaal naar de Filistijnen. Ziet nu ook nog uh, Sebastian Vettel achter zich opduiken. Die inderdaad zijn tweede stop maakt en op uh, veel nieuwere bandjes keihard gaat. Daar glijdt ook nog uh, Daniel Ricciardo met uh, Toro Rosso door het beeld heen. Ja, dat is de Formule 1, anno 2012. Hoe ga je met je band om? Hoe zorg je ervoor dat ze aan het eind van de race ook nog maximale grip op het asfalt geven? Nou, dat lukt niet iedereen. En inderdaad, Sebastian Vettel is Fernando Alonso ook voorbij. Dus Alonso heeft gegokt en is toch een beetje aan het uh, verliezen. Leek naar het podium te gaan. Vettel ligt nu vierde vooraan. Nog altijd uh, Lewis Hamilton. Die dan uh, achter zich uh, Lotuscoureur Romain Grosjean weet. Die naar zijn beste prestatie in zijn Formule 1 carrière gaat. Voor Sergio Perez, de Mexicaan van Sauber, zou het dan de tweede keer worden dat hij het podium haalt. Dat deed hij ook al in Maleisië. Natuurlijk een waanzinnige prestatie van een auto die niet op de top mag rekenen, maar het wel weer fantastisch doet. Vettel gaat dan naar de vierde plaats en Alonso, de koploper in het kampioenschap, ja, die gaat dan slechts uh, vijfde worden. Het is even niet anders. De laatste meters voor Lewis Hamilton. Hij stond dit seizoen al drie keer op het podium in de eerste drie races. Dus toen volgde twee achtste plaatsen en een vijfde plaats. Hij had nog niet gewonnen. Hij heeft 17 overwinningen in zijn carrière achter zijn naam staan. Hij was de wereldkampioen in 2008. was een beetje de weg kwijt uh, vorig jaar. Hij liet zich te veel afrijden door allerlei andere zaken die, uh, ja, die misschien niks met Formule 1 te maken hebben. Maar... Zijn relatie met Nicole Schetsingen, de pussycat doll, schijnt weer helemaal juf van het te zijn. Misschien dat dat ook wel scheelt en hij rijdt hier ontketend in Canada. Heeft het allemaal goed aangepakt. Is bezig met zijn laatste meesters op het circuit Jules Villeneuve hier in het Ile de Mottagedam. En zou dan de zevende nieuwe verschillende winnaar worden in de eerste zeven races van dit seizoen. Dit is de Formule 1 anno 2012. Superspannend en je kunt er eigenlijk helemaal niks van zeggen. Wie wordt de winnaar van de Grand Prix? Het is, uh, ja, het is uh, koffiedik kijken. Daar is hij. Lewis Hamilton wint de grote prijs van Canada voor de derde keer in zijn carrière. Op de tweede plaats Romain Grosjean. Derde wordt Sergio Perez. Vierde, Sebastian Vettel. En de vijfde plaats is dan voor de koploper in het kampioenschap. Dat is Fernando Alonso. We gaan zo meteen even rekenen wat het allemaal voor gevolgen heeft voor de stand. Maar het was uiteindelijk in de slotfase toch een fantastische race om te kijken. Rosberg zesde, Webber zevende en Kimi Räikkönen op de achtste plaats. Mark van Hintem rust bij uh, de wedstrijd tussen Ierland en uh, Kroatië. Heb jij de documentaire Kill the Referee gezien over Houdweg? Nee. Uh, volgens mij was het tijdens uh, het WK in Duitsland dat ze hem echt heel intensief hebben gevolgd. Of was het nou het EK? Nu weet ik het niet zeker meer, maar ze hebben hem in ieder geval gevolgd. En dan zie je nu wat er nu gebeurt in de kleedkamer. Die drie die gaan dus in een apart kamertje in. Ja. Op weg daar naartoe worden ze natuurlijk de huid schoold ja. door de Ieren. En dan gaan ze een apart kamertje in en dan worden ze geïnformeerd ja. of het wel of niet buiten spel was. Is dat ja. goed dat dat gebeurt? Nou, wat je dan vaak in de tweede helft ziet, is dat er compensatiegedrag optreedt bij de scheidsrechters. En ze bij het minst of geringste die bal bijvoorbeeld op de stip leggen en uh, Ierland de penalty geven. En vanuitgaande dat het buitenspel ja, uh, ja. was. Als dat he? zo is, dan, uh, dan uh, zie je dat dat vaak gebeurt. Ja. Want scheidsrechters zijn mensen en worden, be en worden beïnvloed. Ja. Vind je het wel een terechte uh, voorsprong trouwens? Nou, uh, je weet gewoon dat het een beter elftal is. En uh, je ziet uh, dat de Kroatië toch moeite heeft met het karakter en de werklust van, uh, van de Ieren. Uh, Slaven Bilic zei op voorhand, de Ieren hebben maar één uh, manier van spelen. Uh, dat hebben we geanalyseerd en dat wordt geen probleem. Maar ze, ze maken net voor rust eigenlijk de 1-2. En dat is dan al dan niet een buitenspel geworden. Ik denk van wel. En hebben toch nog de nodige problemen gehad met het spel. Ja. Mark, uh, we zijn net um, over het invoeren van die, uh, uh, van die videobeelden. Ben je daar nou een voor- of een tegenstander van, uh, Mark? Om dit soort ben, dingen gewoon. Ik twijfel ik, erover. Kijk het even terug. Ah, ik vind het belachelijk dat het nog steeds niet gebeurt, joh. Dat is ongelooflijk. En je hebt zoveel technologische hulpmiddelen, als ik wat hier allemaal staat op deze tafel. En uh, dan gaat het in de voetballerij gaat het om miljoenen. zo niet miljarden. Hè, als je Europees kampioen ja. wordt. En, en dan wordt er geen gebruik gemaakt van technologische hulpmiddelen. Het is. Te gek voor woorden. En uh, ja, zowel de FIFA en UEFA zijn hier schuldig aan. Dat is een old man's network. Ja. En die grijpen maar niet in helaas. Nou, maar Thais, als, je, als je het nu uh, economisch bekijkt, bedrijfsmatig bekijkt... is het dan mogelijk dat in een bedrijf... dat we maar even voetbal noemen, nog niet is gebeurd? Nou ja, iedereen zegt dat bij bedrijven alleen maar rationele beslissingen worden genomen. Ik zie ook wel bij bedrijven hele domme dingen gebeuren. Hoor, van ja, maar de risico's Alles worden wel ge geminimaliseerd. Ja, nee, uiteindelijk wordt zo'n bedrijf afgestraft door de concurrent... En dat een beetje concurrentie tussen die voetbalbonden zou op dit gebied wel, uh, wel goed zijn. Ik heb wel eens gehoord van, uh, van voetballers die zeiden van moeten we, niet, moeten we het niet gewoon gaan doen. Hè? Moet je niet gewoon zoiets dan maar gaan ophangen. En we kijken wel hoe de UEFA en de FIFA reageren. En ik, ja, ja, maar was dan hardsman. telt het toch niet? Dan, dan mag je het niet inzetten. En doe je het gewoon voor je begin je met je eigen competitie? Nee, kijk, ja, kijk of ze boos worden. Ik zou je vertellen, we hebben, jaren geleden hebben wij de wedstrijd. Uh, wat was ze het ook weer? De wedstrijd van technologie, Of Die was in het Philips ja. Stadion. Misschien ja, weet jij dat nog. klopt. Jaren geleden was dat. Uh, waar we het zieden, wat het en wat PSV-spelers aan meededen met ja. camera's opgehangen, ja. enzovoort, enzovoort. Ja. Na aanleiding van dat experiment hadden we bij langs de lijnen studio Sport het idee om. Ook aanleiding van wat Marco van Basten had gezegd. Een wedstrijd te ja. organiseren bij mijn lokale clubje in Soest. Uh, twee teams neerzetten en uh, dan dat allemaal maar toepassen. Ja. Intrappen in plaats van ingooien, geen buitenspel enzovoort, enzovoort. Meteen een bovenfax. Mo Daar moesten we toestemming voor vragen. Kregen we niet. Bizar. De mensen die meededen aan die wedstrijd werden voor het leven geschorst. Ja, de club waar het gebeurde mocht niet meer in de nou, competitie als mee. Als de Bundesliga zou zeggen van wij gaan het gewoon doen. Er zit veel geld in, is belangrijk voor de Champions League. Als die dat nou gewoon zouden doen, vanaf volgend jaar... En Nederland sluit zich bij aan. En de Belgen zeggen, goed ja. idee, de Britten doen mee. Wie is dan eigenlijk de baas over het voetbal? U ja, eigenlijk? helaas wel. Ja. Helaas is het zo dat... Nee, we doen nacht... het gewoon. Ja, we doen het gewoon. Maar zo simpel is het niet. Want er worden sancties opgelegd. En, uh, nou, wie, wie, durft, wie durft alle... alle de, de, de Engelsen en de... En de en de Duitsers uit de Champions League te zetten. Vraag nee, dat klopt. Dat, dat gaat niet gebeuren. Ja, maar dat in klopt. Engeland is het een beetje ongelukkig... want in Engeland is er volgens mij juist de commissie... die die spelregels ja, okay. moet gaan bepalen. Ja, maar het is toch te zot worden... dat van alle mensen in Europa die nu deze wedstrijd kijken... er eentje het minste informatie heeft... en dat ja. is de scheidsrechter. Ja, maar en, ja, het die doet het natuurlijk een ja, ja. En, uh, en die worden ja, normaal gesproken altijd in een hoek weggezet. Heel makkelijk, hè. Uh, terwijl je gewoon met een menselijk oog niet altijd kan waarnemen wat er gebeurt. Ja, maar al, al heeft hij maar een oortje in met de scheidsrechter... die gewoon naar de beelden zit te kijken bij, bij hockey. Maurits Henrik is er echt een voorloper van. Uh, chef de mission van de Olympische ploeg was uh, oud-hockey uh, international. En um, hij is echt een voorloper van. Hij heeft bij de EK gewoon gezegd... we gaan een aparte EK voor clubteams doen... en dan gaan we al dit soort regels toepassen. Ja. Nou, dat heeft hij gedaan. En, en dan heb je gewoon een scheidsrechter die achter een schermpje zit. Die zit alles terug te kijken. En een oortje bij de scheidsrechter in... En zelfs uh, de spelers mogen per helft één uh, videoanalyse aanvragen. Dan kijk je gewoon mee in het stadion en er is geen fout meer. Ja, maar, maar deze scheidsrechter heeft ook hulp, want er loopt een mannetje langs de lijn natuurlijk. Nou, een lekkere hulp. Waar was ja. die dan toen? Hoe, hoe duidelijk wil je het hebben? Ja, maar jullie ja. hebben toch buitenspel afgeschaft? ook, of niet? Ja, maar, maar, ja, maar, maar bij ons, wij lopen ja. sowieso duizend jaar voor voetbal. Dan loop ja, nou, je er maar één scheidsrechter mee Nee, Maar bij ons mag je ook doorwisselen. Waardoor, weet je, ja. daar heb je ook niet meer die, die oude wissel dat als je helemaal kapot bent, dat uh, je maar drie ja. keer mag wisselen. Maar Mark, maar, wat Matthijs zegt, hè? Bedoel, waarom begin je inderdaad gewoon niet ergens? Ik bedoel, tuurlijk, het is een old man's network en er ja. zijn zoveel regeltjes en zoveel belangen. En achter de schermen gebeurt zoveel dat het eigenlijk niet gebeurt. Maar je zou toch op een gegeven moment zeker naar aanleiding van dit ook eens moeten zeggen... jongens, we, we doen het nu gewoon helemaal anders. We gooien het over een andere boeg. Klaar. Punt. Ja. Nou, ik denk dat de, dat de clubs geen stepen moeten maken, maar wel de bonden. En alle, alle bonden tezamen, die, die kunnen nu even aan de FIFA onder druk zetten... om dit soort zaken ja, door, uh, door te voeren. Alleen helaas gebeurt dat nog niet op grote schaal. Maar ik, mag ik even onderbreken? Dick Jol ja. hangt, de oudscheidsrechter. Goedenavond, Dick. Goedenavond. Even uh, die goal, wat er gebeurde. Wij hebben inmiddels ook een aantal herhalingen gezien. Uh, jij ook? Uh, ja. Buitenspel of niet? Ja, het is buitenspel. Hij trekt uh, voordat hij uit die eerste positie. Punt. Ja, want de, de, uh, even voor de duidelijkheid. Er wordt geschoten op goal. Toen stond hij buitenspel. Twee Volg... Twee man zonder. Ja, de, maar, maar vervolgens wordt die bal uh, van richting veranderd, die komt terug ja. en wordt dan door een ier in de richting van de man die al buitenspel stond ja, gespeeld. Maar, ja, maar het gebeurt niet opzettelijk. Hmm. Dat, die, kregen, die kregen ook uh, per 100 tegenzin aan, zeg maar. Maar ah. hij had voordat die de situatie uh, bij dat schot, zeg maar, de buiten de spel stond. Ja. dus toen hij uh, buitenspel stond. Dus, buitenspel, heeft dit gevolgen voor Björn Kuipers voor de rest van het toernooi, denk je? De assistent aan moet gaan, want die assistent die, die staat op die lijn, ik weet niet of we kunnen zien. Punt. Ja, maar werk je dan niet als team bij zo'n toernooi? Ja. Ja, no. dat wel. Je werkt als team, dus als team ben je zo gezegd op z'n onderzoek, zegt hè? Ja, maar denk je dat Kuipers hierdoor Tsiaki kan zijn? Nou, dat weet ik niet. Dat ligt aan zijn. Jawel, Dick, dat weet je wel, want je hebt in dezelfde positie gezeten. Dan. <laughs> nou, ze zijn, laten we zo lang wat zachtjes zeggen. Je staat wel discussie. Ja. Zie je, dus toch. Ja. En, en, en, en, nu, en nu, misschien was dat anders in jouw tijd... maar je gaat nu de katekomen in... en je hebt misschien op de schermen de herhaling gezien... zeiden we net al, want het is een doelpunt. Ja. Dat, wat voor invloed heeft dat op een scheidsrechter? Ja, nou ja, goed, ik, uh, ik zou er nou zo blij mee zijn... om al te zelf te gaan kijken. Maar ja, als je dat, dat ziet, ja, dan heb je in de kleedkamer... heb je dat toch een, een, niet zo prettig gevoel om... als je met z'n met vieren daar zit. Ja, zeg, Mark van Hitem zegt... dat heeft misschien wel in de tweede helft... Uh, de compensatiegedrag tot gevolg niet niets is vreemd dat een man, hoor. Ik bedoel, dat kan. Die ja. mens. Ja. Hij zegt voorzichtig, dat kan, uh, Mark. Ja, maar... Ja. Uh... Dat is, als dik, op zijn dikjols is dat, jackelop. ja, klopt. Ja, maar goed, het is, uh, ja, niets menselijks is, uh, is de scheidsrechter vreemd natuurlijk. Maar uh, het is te hopen dat het niet gebeurt. Maar goed, uh, Dick, jij zei net, van uh, dat kan tot gevolg hebben dat de scheidsrechter naar huis wordt gestuurd. Maar je hebt vast ook de wedstrijd Griekenland-Polen uh, gezien. Dan moet je ja. die aan de huis sturen. En gisteren de scheidsrechter bij ja. Nederland-Denemarken ook. Dus dan moet je een ja. nieuw bataillon uh, scheidsrechter. Ja. <laughs> ja. ja. ja. <laughs> nou ja, dat dat is een training Dat is misschien je goede dat daarvoor voor hem nog twee de missies zijn gegaan. Ja. Maar ja. het is triest dat er uh, in, in vier, vijf, wedstrijden al drie keer zoiets gebeurt. Precies, ja. Dat is triest. Ja. oud scheidsrechter, Dick Jon. Dank. Dankjewel Dick. Dank misschien bellen we je nog een keer. Oké, oké. Dag. Assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai delícia, delícia, me você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado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 Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, te pego. ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Ai ah, ah, ah, I.C. Eo Pego van uh, Michel. Tello. Lewis Hamilton kwam als eerste over de streep daar in Canada. Wat heeft dat uh, voor gevolgen voor de stand in het Formule 1 kampioenschap? Ronald van Dam. Nou, dat is zichzelf de nieuwe koploper in het wereldkampioenschap mag noemen... met 88 punten. Maar let op, Alonso staat nu tweede met 86. Vettel daarachter op één puntje op 85... Mark Webber heeft een 79. En dan is er een gaatje naar de nummer 5. Nico Rosberg die heeft een 67. Rijkonen op de zesde plaats met 55. Grosjean opgeklommen naar de zevende positie met 53. En Button die helemaal niet scoorde. Een bleke race race. rijdt met dezelfde auto als uh, Louis Hamilton. Maar kwam niet een stuk voor. Hij staat nu achter met 45 punten. En bij de constructeurs Red Bull nog altijd aan de leiding. Met 164 punten. En op de tweede plaats McLaren Mercedes... Lotus opgeklommen naar de derde positie. Ja, zeven races, zeven verschillende winnaars. Uh, en trouwens in de Formule 1 is er een man aan de macht... die is volgens mij 433 uh, inmiddels, Bernie Ecclestone. Maar als het uh, daar gewoon een beetje saai wordt... passen ze de regels aan en wordt het gewoon weer heel spannend. Zo kan het dus ook gewoon. Ja, ik durf bijna niet meer te vragen naar Michael Schumacher natuurlijk. Uh, ja, dat uitge snap je... nee, uitgevallen hè. Ja, die, die, die doet niet meer mee hè. Dat nee, nee, nee, die was er vandaag niet bij. Ja. Volgende afspraak De vleugel deed hij niet mee. Ja, volgende afspraak is over twee weken de grote prijs van Europa in Valencia. Dan horen we jou weer. Zeker. De spits van het Italiaanse elftal was vanavond een man waarnaar gekeken werd met hoop en vrees. Mario Balotelli, het enfant terrible van de Azzurri. Maar ook de man die voor doelpunten moest zorgen. Edwin Cornelissen was benieuwd hoe Balotelli eigenlijk ligt bij de Italiaanse divotie. Vroeg in ochtend al komen de supporters van Spanje en Italië bijeen in het centrum van Gdansk om een vaste voorpret te beleven voor hun Zuid-Europese kraker. De Italianen richten hun hoop onder meer op de man die zichzelf in ieder geval de grote ster van de Italiaanse ploeg vindt. 21 jaar is hij, Mario Balotelli. Balotelli. een player, good player, but then he has his bad moments. Kind van Ghanese immigranten met een neusje voor de goal. <laughs> well, some people like him. Maar others don't. So I don't know, I think he's a, bit of a clown. Maar ook een enfant Terrible die bij zijn club Manchester City regelmatig zijn rode en zijn gele kaarten pakt. One that can get sent off very easily. Die overhoop ligt met zijn trainer. Is hot. hot, hot, hot. hot, -headed. hot -headed? Hij kan een aanwis zijn voor je elftal, omdat hij scoort. Maar hij kan ook een blok aan het been zijn vanwege zijn misdragingen. That's what us break us. Dus hoe kijken de divosie van Italië nou tegen hem aan? There's no doubt that he's a really talented player and I think he's kick us. De een roemt vooral zijn voetbalkwaliteiten. En denkt dat hij wel als de ster van het EK kan worden. I think he may actually be a surprise of the tournament, but I wouldn't want to be his manager at all. De ander heeft zijn bedenkingen. Over, overvalued. I mean, I think it's not as not, done nothing so far. How en het gros van de niveau wijst erop dat hij wel zijn hoofd erbij moet houden. Opus gans car today. They hope that today can play with the, the heart and the brain. It's the most important working with the brain. <laughs> En dan de wedstrijd, waar Balotelli zijn voeten moet laten spreken. Het is een overtreding. Maar scoren doet hij niet. Wel pakt hij als eerste speler in de wedstrijd de gele kaart. Maar geel is zwaar gestraft voor deze actie. Balotelli, I think it's a fragile guy. And it's uh, always at the center of attention. If you see also the public was always uh, whistling at him. He got a, got a card and, and have a quite uh, great situation. Cassano is achterlang en wacht lang. Wacht lang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 Is het duidelijk niet eens met de keuze van Prandelli. En even later zien we hem lang uit, vol onbegrip, op de bank zitten. Hij moet een beetje meer denken voordat iets doet. Want het is heel goed dat ze hem veranderen en de goal so. Ja, Balotelli uh, als de hoofdpersoon in deze reportage van Edwin Cornelissen. Zometeen hoort u of het groot feest is in Madrid. En de Ieren en Kroaten staan weer op het veld voor de tweede helft. En die Houtkamp. Daar is in ieder geval een groot feest met de ieren die er echt een feestje van maken, ondanks de 2-1-achterstand. Uh, nu een blessure van Perisic, de speler van Borussia Dortmund. Afgelopen seizoen is hij kampioen van Duitsland geworden. Staat 2-1 voor de Kroaten. We zijn net begonnen aan de tweede helft. Uh, Perisic uh, ja, wordt licht geraakt, maar stort ter aarde, alsof hij nooit meer overeind gaat komen. Maar dat uh, gaat zeker gebeuren. Vooral als er een brancard dan in de buurt komt. Dan staan ze meteen op 2-1 de voorsprong voor Kroatië. Veel gesproken. En eigenlijk weet niemand het was het nou wel of geen buitenspel. De een zegt de bal ging via een uh, iersbeen richting de spits. Richting Jelavic. Waardoor het uh, uh, die in uh, de vorige situatie buitenspel stond. Dat het uh, daardoor wel buitenspel is. De ander zegt dat het van... Heel bewuste de terugspeelbal was van een uh, Ier, waardoor het geen buitenspel is. Nou, we zullen het uh, nooit weten hoe het precies zit. In ieder geval staat de 2-1 voor Kroatië. Nu een overtreding van de Kroaten. Björn Kuipers, de Nederlandse scheidsrechter heeft ervoor gefloten. En de vrije trap is uh, genomen voor de Ieren. Die dus 2-8 staan na 2,5 minuut spelen in de tweede helft. Ik denk dat het wel heel moeilijk wordt voor de mannen in het groen in het wit. En zoals ik net al beloofde, we gaan naar Spanje. Want uh, Spanje hunkert naar goed nieuws. En zeker vandaag na al het uh, economische nieuws. Maar er werd een gelijkspel dus tegen Italië. 1-1. En hoewel het nog geen heel overtuigende start van het EK was... grijpen de Spanjaarden momenteel alles aan om een feestje te kunnen vieren. Zo merkte de verslaggever Jessica van Spengen. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je doet een vlag aan, schildert je gezicht, neemt je oma mee... En iets om vooral veel herrie te maken. En dan kun je prima voetbal kijken in Spanje. Jullie maken nu al zoveel herrie. Wat moet dat nou als jullie Europese kampioen worden? Ja, dan gaan we nog veel meer geluid maken. Dubbelen natuurlijk. Dit is pas de eerste wedstrijd. Dat zegt toch niks? Bueno, el primer partido de la mundial, pero la copa. Aunque perdamos, este no pasa nada, vamos a ganar, eso lo sabemos. Oh, dat maakt niet uit als we de eerste wedstrijd verliezen. Dat was bij de wereldkampioenschappen toen ook. Hebben we hebben ook de eerste wedstrijd verloren. Dan zijn we uiteindelijk toch wereldkampioen geworden. Nederland haalt de kwartfinale niet eens. Spanje! Ja, toch durven ze zich nog te vertonen bij het Bernabeu-stadion... ...waar duizenden Spanjaarden de wedstrijd aan het kijken zijn. Vier jongens uit Limburg. Even Een Beetje insmeren tegen de zon. Ja, een beetje niet rood worden. Gezellig, niet? Ja, vind je het leuk? Ja, ik vind het leuk. Misschien alleen een biertje. Nee, we worden niet ieder alleen kolen en water. Maar de kool gisteren toch? Gisteren hebben we genoeg gehad, dus dat compenseert vandaag. Was dat voor of na de wedstrijd? Ja, we zijn meteen gaan slapen, dus dat was ervoor. Nou, was het zo erg? Oh, ik voel het ook wel een, een mindere uitslag, Ja, nu moeten we tegen Duitsland en tegen Portugal winnen. Het is niet meer, uh, ja, het is eigenlijk gewoon moeten. Kasi que empatamos, kasi Bijna een doelpunt. de mejor die del mundo. We zeggen het misschien liever niet hardop, maar Spanje is toch wel een goede kanshebber. Twee jaar geleden natuurlijk wereldkampioen geworden, vier jaar geleden Europees kampioen. Het zou voor het eerst zijn dat een land twee keer die titel achter elkaar binnensleept. En Spanje zou dat dan doen met een geheel eigen spel, dat noemen ze tiki-taka. Y es mover la pelota muy bien por el campo, con mucha triangulación y buena percepción de balón. Ja, dat is toch dat snelle heen-en-weer spel van Spanje, hé. Snel die korte balletjes, en er zijn al een aantal spelers daar heel goed in. Llegan a base, y Torres o Llorente la puede rematar de cabeza. Fernando Torres, por ejemplo. Todo, todo España! Ze kunnen niet de tent afbreken, want ze staan in de open lucht. Maar het is toch een feestje hoor, als de 1-1 wordt gemaakt. We zagen ook even premier Gooi in beeld. Die zit in het stadion. Je heeft ook gevraagd aan de spelers om een alegria, een goed bericht. De voetballers hebben gezegd: we gaan ons best doen. Maar Casitias, de doelman, zei wel dat de premier niet te veel druk op de spelers moet leggen. Dat hij hem heeft gegeven, dan wil hij niet te veel druk op de spelers leggen. Dat hij niet te veel ja, hoe onze voetballers spelen, dat heeft natuurlijk niks met het land te maken. Ik vind het eigenlijk een schande dat premier Rajoy zelf in Polen is om de wedstrijd te bekijken, terwijl er hier in het land genoeg te doen is. Nou ja, een eindstand van 1-1. Je zou zeggen, het kan nog alle kanten op, maar zo denken ze er hier niet over hoor. Español, Español, Español. zongen ze in Madrid. En voor tienen gaan we nog even naar Ierland, Kroatië en die houtkamp. Verandering in de stand, het is 3-1 voor Kroatië. Het tweede doelpunt en zijn tweede met het hoofd. Mooi doelpunt van uh, Mansukic. Hij kopt een uh, voorzet van Pidezic achter keeper Shake Given. En ja, ik zei het al in de eerste helft: het lijkt erop dat uh, de Ieren toch. Uh, uh, veel moeite zullen hebben om het uh, tempo vol te kunnen houden. Ik vrees voor de Ieren dat het uh, snel over is met uh, deze wedstrijd. Want de Kroaten zijn gewoon wat frisser, wat beter, wat sneller en uh, technischer. Maar het blijft een leuke wedstrijd om naar te kijken. Oeh, dat is een pittige overtreding. En een uh, forse gele kaart ook. Een donker gele kaart gegeven door Björn Kuipers. En uh, die gele kaart is denk ik van Modric. Het is uh, inderdaad Luka Modric van de Spurs... die een gele kaart krijgt van uh, onze grote vriend Björn Kuipers. Het staat bij Ierland-Kroatië 1-3 in het voordeel van de Kroaten. En ik vrees dat het daar niet bij blijft. Goed, we gaan er even uit. Uh, zo het nieuws met uh, Gert Luuk. Graag tot zo. Oranje op EK Voetbal. Er gaat verpersie scoren. Nee! Oh, oh, oh. Dit is een duizend procent kans. En, en, en. 1-0. Oh, we gaan we schieten. gaan we scoren. Kan geweldig schieten, schieten, die schieten. Oh! Ik die bal. Hij denkt, ga, ah, ermee erover. De pers die de bal helemaal mist. Oh, die scoort niet. Oh, het is onvoorstelbaar, zeg. zegt Scheidsrechter. Kijkt weer op zijn klok. Brengt de fluit naar de mond en zegt: het is voorbij. Het Nederlands elftal verliest van Denemarken. Woensdagavond, kwart voor negen, is het erop of de ronde. De kraker. Nederland-Duitsland.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 Dit is Radio 1.